Jan van der Putten. Het is 9 uur. Het Nederlandse pensioenstelsel is niet langer het beste ter wereld. Denemarken heeft ons land van de eerste plaats verstoten. Dat concludeert adviesbureau Mercer in zijn wereldwijde pensioenindex. Die index vergelijkt de pensioenstelsels in 18 landen. De afgelopen drie jaar kwam Nederland steeds als best uit de bus, maar toen was Denemarken niet opgenomen in de index. Vorig jaar maandde Mercer Nederland al actie te ondernemen. Onder meer vanwege de groeiende kloof tussen het pensioengerechtigde leeftijd en de levensverwachting en de lage rente. De NS komt met een nieuwe chipkaart voor blinden en slechtzienden. Met die kaart hoeven ze niet meer uit en in te checken op de perrons. Alle treinvervoerders doen mee met de nieuwe chipkaart. Blinden en slechtzienden kunnen telefonisch of op internet hun reis boeken. En daarna zonder in te checken in de trein stappen.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 ANEB ah verkeersinformatie De files van de ochtendspits die lossen nu geleidelijk aan op. De meeste staan nog rond Amsterdam. Daar is het dan nog ook geen herfstvakantie. Op de A2 in het zuiden loopt het ook vast. Van Eindhoven naar Maastricht bij Wessen 9 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Een ongeluk op de A7 hoorn richting Zaandam. Veroorzaakt 7 kilometer file voor knoop in Zaandam. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A28 zwollen richting Hogeveen staat 8 kilometer tussen Staphorst en De Wijk. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A32 richting Heerenveen. Omrijden kan het beste via Emmeloord over de N50, de A6 en de A7. We zitten al in de 70ste minuut. John!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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. 32 passagiers kwamen om het leven toen de Costa Concordia slagzij maakte, weet u nog? Vandaag begint in Italië het proces tegen de bemanning. en vooral tegen de kapitein, Sketino. Wordt hoort u zo meer over. Eerst naar Tanja Nijmeijer. Want zij gaat namens de rebellenbeweging FARC deelnemen aan de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering, melden althans Colombiaanse media. In een interview met Nijmeijer, op een site van de FARC is dat verschenen, spreekt ze over de komende onderhandelingen. En ze verwacht wel dat het ook Nederland zou bereiken, dat interview, want ze doet ons even de groeten. Ik wil ook graag een, een groet in het Nederlands uitspreken voor het Nederlandse volk, eh, die misschien... Op de hoogte zijn van de situatie in Colombia. En ze waarschuwt de regering dat vrede meer is dan alleen maar het demobiliseren en wapens inleveren. De FARC wil structurele veranderingen doorvoeren in Colombia. Als de regering echt vrede wil, dan moet ze hervormen. Onder andere als het gaat om het bezit van land dus de Nijmeijer. En Lidwien Zumpolle kent de VARK goed, begeleidt al jaren leden die hebben kunnen deserteren uit de VARK. En twee jaar geleden uh, schreef zij ook een boek over Tanja Nijmeijer. Mevrouw Zumpolle, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, vindt u het logisch dat Tanja nu opeens aanschuift in het onderhandelingsteam? Nou, logisch. Niet zo logisch, nee. Maar uh, het. Uh... Uh, je kunt, ja, van de andere kant, je, het, het was te verwachten in de zin van uh, propaganda. Ze willen natuurlijk het sociale gezicht van de vaak internationale solidariteit, et cetera, laten zien. En uh, daar is Tanja heel geschikt voor. Maar niet logisch in de zin van dat het al van tevoren was uh, uh, overeengekomen met, met de Colombiaanse regering. Die zal hier niet blij mee zijn. Het is tenslotte een buitenlandse. En het stond even niet in de, ja, op de agenda. Mm. Maar uh, ja, als propagandamiddel uh, denk ik dat uh, dat het, uh, dat, het uh, dat het wel werkt. Ja. Ja, maar het zal niet aandacht, de he? in inhoudelijk, in maar uh, als ik het goed gelezen heb tenminste, als tolk en als uh, ja, als internationaal contact. Tenslotte was dat haar werk binnen de Vark vooral. Hmm, ja, we krijgen in ieder geval aandacht uh, hierdoor, kan ik mij voorstellen. Denkt u dat Tanja zelf deze rol graag speelt op dit moment? Ik denk het wel, natuurlijk. <laughs> als je eruit kan komen, je kan uh, lekker rustig in Havana zitten... en dan vervolgens naar Oslo. Ik denk wel dat ze dat prefereert boven de bommen in het oerwoudje. Ja. Hmm. Denkt u dat ze dan ook graag in Oslo zou willen blijven? Um, wie weet. Ik denk het niet hoor. Ik denk dat zij uh, dan hiermee door zal gaan. Stel dat uh, dat wat, wat wordt, die onderhandelingen, dan zal zij daar een rol blijven spelen. Hm. Ja, ze zal hm. niet zeg maar nu ze in Europa is desorteren en terug naar Denenkamp gaan. Nee. Ja. Maar denkt u het wel dat ze het ook enigszins in eigen belang doet? Kan het iets voor haar opleveren toch? Tuurlijk. Ja. Ja, ten eerste ja, gewoon je leven, niet? Uh, ze ze, ze, ze riskeren hun leven daar uh, iedere dag, want de strijd gaat gewoon door tijdens de onderhandeling. Dat is afgesproken. En uh, uh, ja, dat, dat is het eerste. Het tweede, ja, het geeft er natuurlijk uh, prestige, en uh, er loopt een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten tegen haar. En uh, ja, dat zou ook onderhandeld moeten worden. Tijdelijk, de Interpol wordt gezocht, de Interpol, net als alle om, uh, andere onderhandelaars trouwens. En uh, dat, uh, dat uh, verzoek tot uh, arrestatie van Interpol, dat wordt ook tijdelijk ingetrokken. Hm. Wat verwacht u even buiten Tanja Nijmeijer om van die onderhandelingen, mevrouw Simpole? Mm, wat haar rol zal zijn? Of wat met nee, wat in verwacht. algemene zin, wat u daarvan verwacht. Ja. Ja, ja, er is ontzettend veel sepsis in, in Colombia hierover, want ja, die representeren uh, zij eigenlijk de regering, zowel als de varkmensen. Het gaat tenslotte over die duizenden lui die daar nog steeds gewoon het gevecht dagelijks voeren in de, in de provincie, zeg maar. maar, en die weten van niks. Maar, uh, ja... Je moet, je kan een oorlog die. of een binnenlands conflict dat bijna 40, 50 jaar duurt. je kan niet eeuwig daarmee doorgaan. Dus ja, je moet wat. Er moet een onderhandelde vrede komen. want militair kunnen ze het onmogelijk winnen. Beide partijen niet. Dus ja, je moet wat. Maar nogmaals, de grote vraag in Colombia. de Sipsers in Colombia is. wie representeren ze eigenlijk? De kant van de overheid. Dat is nou juist de elite van de elite die daar aan tafel zit. Mm -hmm. En de kant van de, van de guerrilla. Dat zij ook elite. Een aantal van die lui die daar zitten... die waren al jaren niet meer in het land. En die waren veilig in andere landen. In Cuba en in Venezuela en weet ik het wat. Dus ja, die worden niet echt als de echte strijders gezien. Nee. Ja. Goed. Um, dank voor nu, Litwin Zimpoller. Over uh, Tanja Nijmeijer. Die dus uh, mee gaat doen in, uh, aan de onderhandelingen... en op dit moment in uh, Cuba zou zitten. Tien over negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het proces tegen de bemanning van de Costa Concordia... begint vandaag in Italië. Luxe cruise ship verongelukte januari... na een rampzalige manoeuvre op korte afstand van het eindje, eilandje Giglio. 32 passagiers kwamen om het leven nadat het schip slagzij had gemaakt. Toch viel het aantal doden relatief gezien nog mee... gezien het grote aantal opvarenden, meer dan 4000... stelt correspondent Rob Zuidberg... in een bijdrage vanuit de cruise haven van Rome. Civita ja. Vecchia...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 Die zegt, ik heb in geen moment moment over een accident. Nada. Ik heb het net net net net net net net net net net net net net net dat net net net Costa Concordia net net het net dat jij er nu over begint. Ik was het zelf eigenlijk alweer vergeten." net net net net net net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 Is er eigenlijk wel een limiet? Er is geen limiet aan het nummer che personen die aan bordo van een nave kunnen. De limieten stabiliteit zijn impost door regelgeving. In de binnenstad van Genua met ingenieur Massimo Canepa, die voor een verzekeringsmaatschappij hier onderzoeken uitvoert naar de veiligheid van schepen.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 wanneer het cruiseschip wordt ontmanteld. Correspondent Rob Zoutberg vanuit Rome. Straks de nasleep van het Project X-feest in Haren. De politie blijft er sindsdien ieder weekend ergens in Nederland wel druk mee. De vraag is of dat wel zo wenselijk is. is maar eens even de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. De files nemen nu af. Uitzonderingen zijn wel de A2 in het zuiden... richting Maastricht door een kapotte vrachtwagen bij Wissem. Op A7 Hoorn-Zaandam is extra vertraging bij Zaandam na een ongeluk. De A28 Zwolle richting Hogeveen. Bij de wijk nog 7 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De vroegere koning van Cambodja, Norodom Sihanouk... is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij werd maar liefst twee maal tot koning gekroond... en groeide uit tot de vader des vaderlands. Sihanouk is overleden in Peking... We over erover praten met correspondent Michel Maas. Uh, Michel, is Cambodja dan nog in rouw gedompeld? Ja, zeker, dat kun je wel zeggen. Hij was inderdaad een soort vader des vaderlands. En zijn biograaf schreef op een gegeven moment zelfs... Sihanouk is Cambodja. Zonder hem zou Cambodja er niet geweest zijn. En uh, hij stond ook altijd heel dicht bij de bevolking... en vond niks leuker dan het, uh, naar buiten te gaan... en met gewone mensen op te trekken. En dat uh, weerspiegelde zich ook in een enorme populariteit. En elke keer als hij weer... Uh, kans kreeg om het land in te komen. Want hij is een paar keer in ballingschap gegaan, afgezet, weggestuurd. Maar elke keer als hij terugkwam, dan werd die terugkeer gevierd. als een enorm feest. En uh, ja, mensen hielden gewoon ontzettend veel van hem. Zegt Michel, wij denken natuurlijk hier bij Cambodja al snel aan het schrikbewind... Hè, van de communistische Rode Kmerg in de jaren 70. Uh, zeker 2 miljoen Cambodjanen kwamen daarbij om het leven. Welke rol speelde Sjanouk in die jaren? Ja, dat is de meest controversiële rol geweest in zijn hele periode in uh, Cambodja. Want hij was in ballingschap uh, uh, in, de, in de jaren zestig. Uh, in de jaren zeventig. Hij was in ballingschap gestuurd omdat er een bewind aan de macht kwam dat door de Amerikanen werd gesteund. En toen heeft hij in. Peking, waar hij zat, in Beijing, heeft hij een bondgenootschap gesloten met Pol Pot. En samen met Pol Pot is hij uh, teruggegaan om dat bewind in Cambodja omver te werpen. Uh, maar ja, achteraf bleek dat die rode Khmer hem eigenlijk alleen maar gebruikte voor zijn uh, populariteit. En uh, ja, als, als een soort uh, boegbeeld uh, van het communistisch verzet. Want zodra ze de macht hebben overgenomen, hadden ze hem, hebben ze hem opgesloten in zijn paleis. En uh, in dat hele schrikbewind zijn er ook diverse kinderen van hem zijn omgekomen. En zelf zegt hij achteraf dat hij nooit heeft geweten hoe vreselijk dat bewind van Pol Pot is geweest. Hij, uh, hij wilde dus eigenlijk alleen maar dat bondgenootschap met Pol Pot om Cambodja te bevrijden van dat uh, Amerikaans gezinde bewind. En uh, ja, dat, dat heeft een bondgenootschap opgeleverd waar hij eigenlijk tot het uh, laatst van zijn jaren waar die het moeilijk mee heeft gehad zelf. Kun je verder over Sienoek vertellen, uh, Michel, uh, over zijn leven, want dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan? Nee, absoluut niet. Hij was niet alleen twee keer koning, hij is ook zes keer premier geweest. Hij heeft zichzelf tot staatshoofd benoemd, dus hij, vond, hij was een koning, maar alleen op de troon zitten, dat vond, hij, uh, dat vond hij maar niks. Dat was niet genoeg voor hem. Hij wilde een leiding geven, wilde zich overal mee bemoeien. Maar hij, sta, hij is net zo goed bekend voor zijn... Uh, ja, voor, voor zijn playboy-achtige levensstijl. Hij, hij speelde saxofoon, hij maakte films... waar hij soms zijn gasten vreselijk mee verveelde... want die moesten urenlang naar liefdesfilms kijken... die hij zelf had gedraaid, waar hij zelf de hoofdrol in speelde... en waarin hij zelf het verhaal vertelde. Maar uh, nou ja, dat soort dingen deed hij. Hij uh, had er dus uh, luxe hobby's, hield hij erop na. En verder, ook toen hij in ballingschap was in het uh, communistische Beijing... Uh, leefde hij ook als een, als een luxe communist, zou je kunnen zeggen. Want hij kreeg daar van, uh, van de overheid daar kreeg hij een villa met negen bedienden en een toelage van 300.000 dollar per jaar. Dus uh, heel erg socialistisch was het niet. Maar uh, het, het socialistische uh, gedachtegoed, dat, uh, dat vond hij daar uh, toch uh, belangrijk genoeg. Hij richtte een uh, communistische partij op in Cambodja. Bleef toch koning. Het, het was allemaal heel moeilijk met elkaar te rijmen. En dat is eigenlijk wel het meest uh, opvallende in zijn hele leven. Dat niemand wist ooit precies wist je, waar je aan toe was met hem. Hij, uh, hij kon alle kanten op en uh, hij deed het allemaal met heel groot enthousiasme. Michel Maas over de vroegere koning van Cambodja, Norodom Sihanouk. Ja. ja, Mark Robin Visser, je staat op de 101, jongen. Op teletext. Je bent ik, nummer 106. Op ja. sta, sta ik op de 101? Ja, zeker. Weg. Ja, nee. ja, ja. Vertel even, wat staat er? Speciale OV-chipkaart voor blinden. Is de ja. nou, dat... kop van het nieuwsbericht. De... Dat is een goede samenvatting, dat hebben we vanmorgen gehoord. De spoorwegen, dat zijn de NS en de andere spoorwegen... die komen met een alternatief voor de ov chipkaart voor blinden en slechtzienden... want die kunnen met de huidige kaart niet overweg. Dat hebben we vanmorgen gehoord. En waarom vandaag? Omdat het vandaag de internationale dag van de Witte Stok is. En stagiair Tom heeft nu een Witte Stok in zijn hand... en een masker op. Gaat het, Tom? Het gaat heel moeilijk, maar het gaat prima. Ja. Gewoon ja. rustig door blijven lopen. Wij zijn beland in de Morsstraat in Leiden. En Rudolf Kastens heeft deze straat uitgezocht, omdat dit een voorbeeld is van hoe een straat tegenwoordig met de beste bedoelingen wordt ingericht. Maar zo dat blinden en slechtzienden er eigenlijk niet meer fatsoenlijk doorheen kunnen vertellen. Daar komt het om neer. Blinden bewegen zich voort langs gidslijnen, zoals gevels en, en stoepranden hoofdzakelijk. In die ja, dat binnenkant. probeert Tom nu ook te doen. Die probeert met zijn stok. Blijf maar even hier staan, Tom, want straks brek je, je nek nog over een fiets. Langzaam gevel te lopen. Juist, en die gevels die zijn in de binnenstad uh, helemaal bezaaid met, met obstakels, uh, banken, plantenbakken, fietsen vooral. Ja, dus daar kan je eigenlijk niet op vertrouwen. Daar kan je niet op vertrouwen. Dan moet je dus op de stoepranden vertrouwen. En de hele nieuwe binnenstad heeft geen stoepranden meer. Nee, de Moorstraat in Leiden is geheel stoeprandvrij. Uh, en dat is heel, uh, vinden mensen, heel. dat ziet er heel mooi uit. Het, ziet, het, het, het, het, het oogt fantastisch. Kunt u dat eigenlijk nog zien? Uh, ik, ik kan dat nog zien, ja. Want u hebt een oogziekte, hè? dat moeten we even uitleggen. Ik heb uh, makelaardegeneratie degeneratie en ik heb uh, nog een, een fysus van ongeveer 8%, dus 8% van wat normaal is. En u, uw zicht gaat achteruit, u bent over een paar jaar ook blind? Ja, ik verlies zo ongeveer 50% per jaar, dus uh, ik, uh, over een paar jaar dan is het voor mij ook gezien. Ja. Ja, en, en uh, u kunt dus nu uh, als ervaringsdeskundige uit de wereld van de zienden... Kunt u, u begrijpt ook waarom dit zo gedaan is, die straat? Met name, ja. ja. Het, het is, uh, als ziende dan realiseer je helemaal niet wat, nee. wat, wat er allemaal fout gaat. En het is uh, pas als je, uh, als je zelf de problemen mee krijgt... dat je, dat je weet wat een ja. ellende er eigenlijk achter ja. zit. Ja. ja, Nou heeft Tom uh, uw stok vast. Tom, laat de stok nog eens horen. Ja? ja, dat ja. is die stok. Uh, maar u, u wilt er eigenlijk niet mee lopen, hè? Vertelde u mij. Nou ja. Vindt u het vervelend? Uh, nee, het, het, is, het is in principe, heb ik hem nog niet nodig. Ik zie net nee. genoeg om, uh, om niet <laughs> tegen dingen aan te lopen. Maar u vertelde mij dat het ook nog wel eens misgaat. Ja, uh, dingen met name niveauverschillen uh, die dwars op mijn route zijn, die zie ik niet. Dus nee. stopranden of, of uh, verhogingen of zo, daar loop ja. ik nog wel eens tegenaan. Ja. Ja. Tom, waar ga je naartoe? Mag Mag ga naartoe? Niet, uh, <laughs> uh, pas op jongen, ja, jij ziet niks hè? Dat is dus wat. Wij doen er nou een beetje geen ginnegapperig over. Dat mag natuurlijk ook wel op ja. de dag van de witte stok, toch? Ab ab of absoluut. Niet? Er zijn niet uh, gigantisch veel grappen over blinden ja. die ze onderling uh, vertellen. Vertel er eens één. Een. Ja, nou, is, <laughs> dat, dat, dat moet ik even over nadenken. Denk er maar even over. Wilt u nog iets kwijt op de dag van de Witte Stok? Nu, u hebt nu de microfoon. Uh, wat, uh, graag wat, wat meer aandacht. En met name graag wat meer aandacht van de, uh, voor de, uit, van de uitvoerders, voor de gemeente. Ja. Bij, bij het veranderen van... Uh, en dat gaat nu heel die renovaties gaan in de meeste steden heel snel. Ja. Bij het veranderen van, van de situaties dat er wel degelijk rekening wordt wo ja. gehouden. Want het ja. kan wel. Het kan, maar je moet er gewoon eventjes over nadenken. Het Tom, ja, ja, en het werkt het beste inderdaad met zo'n bril op, want ik Jij zet... gaat nu gewoon nog even twee keer de Morstraat op en neer, en dan schrijf ik dat in je stageverslag. Ik tussen vast met mijn stok tussen. Ja. Veel succes ermee, meneer Carstens, ook hartelijk bedankt voor de uitleg, en ik wens u een fijne witte stokdag. Mag ik het zo zeggen? Prima, ja, hartelijk okay. dank. Groeten uit Leiden. Nou. Pas op, Terug. Tom. Ga nou aan de kant. Uit heel Hilversum. Volgens mij, ik weet niet of dat goed gaat. Kunnen jullie daar nog even doorlopen? Goed, dan gaan we even terug naar afgelopen weekend. Want de politie was behoorlijk druk met Project X feesten. In Amstelveen en Venray zijn feesten voorkomen. In Leeuwarden was er verscherpt toezicht naar geruchten over een mogelijk feest. Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat voorkomen van die feesten, is dat arbeidsintensief voor de politie? Dat is inderdaad buitengewoon uh, arbeidsintensief, omdat ze de weekenden veilig willen maken. En uh, iedereen natuurlijk op scherp staat. Burgemeesters, um, bestuurders, maar ook uh, mensen in en buurwijken uh, waar de horeca is, die uh, zijn daar scherp op. Ja. Nou was er geen voetbal uh, dit weekend, geen competitievoetbal, dus de politie had er alle tijd voor? Nou ja, kijk, deze capaciteit uh, voor met name een mobiele eenheid, die komt natuurlijk ergens vandaan. Dat gaat ten koste van andere prioriteiten en ander werk wat er dan overdag is. En dat moet nu allemaal in de weekenden. En uh, ja, die inspanning die kun je niet oneindig volhouden als politie. Nee, Zegt u eigenlijk dat de politie wel wat beters te doen heeft, meneer Van der Kamp? Nou ja, dit hoort wel bij het politiewerk. Hè. Het gaat om de veiligheid van mensen die uitgaan en uh, al dat soort zaken meer. En het merendeel van de mensen mm. die zoeken ook echt een feestje. Maar het gaat ons vooral om degene die daar natuurlijk zich in mengen. Groepen die het speciaal willen verpesten voor mensen. Ja, en die uh, mengen zich onder deze feestgangers. En daardoor uh, loop je risico dat het uit de hand loopt. Ja, zou het ook iets zou kunnen zijn dat um, deze jongeren het erom om te doen is? Om te rellen, de politie uit te dagen, misschien wat aandacht te vragen hier en daar zou je... Dus zou de politie deze heerschappen niet gewoon moeten negeren? Nou ja, deze groep, uh, die dus zeg maar de basis vormt voor deze ellende... die uh, zijn soms gelieerd naar voetbalclubs of groepen daaromheen. Hè. Er zijn dus ook onderzoek gedaan naar wat ze doornoemen... de doorontwikkeling van het hooliganisme. En die groepen zoeken juist deze menigtes op om zich uh, in op te houden... en daarna de boel uit de hand te laten lopen. Hm. Het bijzondere is, is dat van hun ook bijna nooit iemand direct wordt opgepakt. Dus als het misgaat zijn zij degenen die het eerst weg zijn. En um, ja, de politie zal de komende tijd zich heel snel moeten oriënteren... hoe je uh, dit soort zaken beter en eerder kan zien en ook kan voorkomen. Dus um, je op, ze opstaan, wachten in de plaats die wordt genoemd... dat is, is dweilen al dan niet met de kraan open. Er moet iets anders gevonden worden. Ja, dat is het eindpunt. Het begint natuurlijk op uh, allerlei Twitter, uh, andere social media, waarvan alles gebeurt. En waar de signalen al veel eerder beschikbaar zijn. En uh, die analyses, die zou je sneller en beter moeten kunnen combineren met uh, alle andere informatie die er is. En dus ook weten wat die groepen dan wel of niet ja. echt doen. Want dus... we kunnen natuurlijk allemaal uh, een bericht sturen van ik ga, maar soms is dat ook een versluiende berichtgeving. En ja. lijkt het alleen maar zo. Ja, dus u wilt snel resultaat van de commissie Cohen die Haren onderzoekt. Dat is één maar Die kijkt naar de gebeurtenis zelf. Voor ons gaat het vooral om het voortraject en dat de politie een strategie en tactiek moet zien te ontwikkelen, waardoor je niet zoveel capaciteit kwijt bent, maar toch adequaat kunt handelen op het moment dat er toch iets gebeurt. Want ja, nu neemt iedereen natuurlijk het zekere voor het onzekere en dat kost uh, ontzettend veel capaciteit. Ja, belangrijk is natuurlijk de pakkans en wat er daarna gebeurt. Hè? Ondertussen is er vandaag weer een snelrechtzitting. Uh, met kritiek op die zittingen gegooid. Wat is eigenlijk uw standpunt daarover? Nou ja, Snelrecht is in ieder geval voor burgers het beeld en ook soms voor daders dat het direct wordt opgetreden. Uh, de discussie hier leidt met name op rondom de strafmaat. Nou, en, um, ik denk dat we dat nog even moeten bekijken hoe zich dat nu in, Gro of, uh, in Groningen rondom Haren ontwikkelt. Mm. Um, je ziet dus dat ook met name um, het betalen aan het schadefonds een probleem vormt. Uh, maar ik denk pas dat we de balans echt kunnen opmaken... op het moment dat deze zaak helemaal is afgewikkeld. Um, en dan kijken of het ja, adequaat genoeg is. Want als het ertoe leidt dat de rechters zeggen... ja, maar de bewijsvoering is wel te snel tot stand gekomen... maar ja. niet adequaat genoeg om tot zwaardere straffen te over te kunnen gaan... ja, dan is de vraag of je uh, hier iets echt mee bereikt. Gerrit van der Kamp van de Politiebond ACP. Dank. Bedankt. je denkt. Gaan we maar eens even naar Groningen, want een nieuwe groep verdachten van de Haren, van die rellen in Haren, uh, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Mark Hamer is bij de rechtbank. Mark, het um, Openbaar Ministerie heeft iets meer de tijd gehad natuurlijk, nu goed voorbereid. <lacht> uh, dat, hoop, dat hoop ik wel voor ze. Vandaag uh, komen er acht verdachten voor de kinderrechter. Uh, uh inderdaad, het gaat hier om minderjarigen. De, de, de zaken worden hier achter gesloten de deur uh, uh, gedaan. Uh, alleen als de uitspraak komt, dan mogen we opnemen. Ja, en hoe het openbaar ministerie nu het verhaal doet, ja, dat kunnen we eigenlijk uh, niet, uh, niet horen. Alleen straks als er een uitspraak is, dan kunnen we misschien toetsen. Of inderdaad, uh, dat rond dat snelrecht, of het ook nu weer iets te snel is gegaan, volgens advocaat ook onzorgvuldig... En of er inderdaad ook weer uh, hier wordt, beroep wordt gedaan op dat speciale fonds of niet. We gaan dat, uh, gaan dat straks in ieder geval horen. Goed, Mark, dan gaan we je volgen. En dan horen we jou op radio 1 vanuit de rechtbank in Groningen. Nieuwe uh, groep verdachten van Haren, dus komt daar vandaag voor de rechter. Zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Wij wensen u nog een hele fijne dag. Onder andere met collega Sven Kokkelmand. Want die zit er alweer, Sven. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ik Wat ga zo praten zijn? met Jan-Peter Balkenende, de oud-premier. Hij komt tegenwoordig op voor groene multinationals, duurzame multinationals in Nederland. En die moeten zonder obstakels kunnen ondernemen. Is ook de boodschap aan het nieuwe kabinet. Meer. Uh, Advies aan Mark Rutte en Diederik Samson: Stop met subsidie geven aan ontwikkelingsorganisaties. De geld gaan moet dicht. Dat is de oproep van notabene een voormalig ontwikkelingswerker. En gezocht een biograaf voor premier Jelle Zelstra. Hij is de enige oud-premier van wie nog geen biografie is geschenen. Dat is op zichzelf niet zo gek, want hij was maar vijf maanden. Namelijk van november 1966 tot april 1967. Dus als jij in de loop van de middag uren nog een nog keer... wat iets hebt. Ja. Belk ja, je aan, zou ik zeggen. Dat is voor jou. Dat, nou ja, wie weet, als ik wat meer tijd krijg hier en daar okay. misschien. Eerst nu maar eens de uitzending zometeen Na het nieuws van half tien met Jan van der Putten: Radio 1. Het NOS Journaal. De Filipijnse regering heeft in de hoofdstad Manila... een voorlopig vredesverdrag getekend... met de grootste rebellengroep op de eilanden. Het zou een eind moeten maken aan een gewapende strijd... die al meer dan 40 jaar duurt. Bij die strijd zijn meer dan 100.000 mensen omgekomen. De moslimrebellen op de Filipijnen zullen geleidelijk de wapens inleveren... en in ruil daarvoor krijgen ze meer zelfbestuur... en meer zeggenschap over delfstoffen. De NS komt met een nieuwe chipkaart voor blinden en slechtzienden. Met die kaart hoeven ze niet meer in en uit te checken op de perrons... Alle treinvervoerders doen mee met die nieuwe chipkaart. Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen inzicht in de eigen energierekening. Ze weten niet of ze aan het eind van het jaar geld terugkrijgen of moeten bijbetalen. Dat blijkt uit onderzoek van milieucentraal. En een Nederlandse overheidsdelegatie brengt binnenkort een bezoek aan Noord-Korea. De delegatie bestaat uit ambtenaren van economische zaken en vertegenwoordigers uit de agrarische sector. En die delegatie wil onder meer bekijken hoe Nederland een bijdrage kan leveren aan de voedselvoorziening in Noord-Korea. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB-verkeersinformatie. De files van de ochtendspit zijn nu wel aardig aan het oplossen. Een paar uitzonderingen zijn er nog. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Bessen 7 kilometer. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is vrij. Ten noorden van Amsterdam op de A7 vanuit Horen. Voorknopend Zaandam, 8 kilometer. Door een ongeluk met de motorrijder is daar één rijstrook dicht. De file op de A9 is nog hardnekkig. Vanuit Alkmaar, voorknopend Raasdorp, 6 kilometer... En op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Dat gebeurde op de A10 West naar Den Haag. Voorknopend de Nieuwe Meer staat 4 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. wout Jan-Peter Balken en de op voor duurzame multinationals. Oproep van een oud-ontwikkelingswerker heft de ontwikkelingsorganisaties op. en wil onafhankelijk worden. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Utrecht. In de wijk Zuilen, waar het stempel Vogelaarwijk nog wel nodig is. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl. Om Nederlandse multinationals, dames en heren, een grotere rol te laten spelen in het aanpakken van de crisis, moet hen in het nieuwe regeerakkoord zo weinig mogelijk in de weg worden gelegd. Met die oproep komen de bazen van de multinationals, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition, en de voorzitter van die club is Jan-Peter Balkenende. Meneer Balkenende, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat moet er allemaal uit de weg worden geruimd? Nou, u zegt de duurzaam multination gaat natuurlijk eigenlijk om iets wat nog veel belangrijker is. Het heeft te maken met de bedrijfsmodellen. Waar willen bedrijven voor staan? Duurzaamheid integreren in de bedrijfsstrategie. Dat is de kern van de boodschap van deze ondernemingen. En deze onderneming wil graag samenwerken met de overheid. We hebben ook eerder een overleg gehad met premier Rutte, met vicepremier Verhagen en staatssecretaris Atsma. Atzma. Het ja. hebben we ook gezegd, het is van belang. Als je die duurzaamheid wilt integreren in het bedrijfsmodel, dan moet je elkaar als partners beschouwen. En dat betekent dat je geen stapeling van regelingen moet krijgen. Het is natuurlijk een kwestie van samenwerking. Als je internationale handelsmissies hebt, trek dan samen op. En uh, voorkom dat er een overdaad aan regels is, dat is ook niet nodig, want de ondernemingen doen ontzettend veel. Nou, de, met andere woorden, beschouw elkaar als partners en dan kun je het meeste bereiken. Ja, maar dat is tegelijkertijd ook vrij uh, abstract. Ja, maar het is wel helder als je gewoon zegt van uh, bijvoorbeeld de, de, de criteria die je hebt de, voor mensenrechten, heel belangrijk onderwerp. Nu dus is het zo dat uh, binnen de Verenigde Naties, de professor Ruggie geweldig goed werk heeft gedaan. Dan zeg je, neem je die Ruggie richtlijnen dat werkt goed. Als je het hebt over de fiscaliteit, belastingmaatregelen, neem dan de, de maatregelen van de OECD. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Ja, de OESO. Prima, precies. Als je nu dat soort kaders goed neemt, dan weet ook iedereen waar het om gaat. En dan kun je elkaar scherp houden en dan heb je een heldere afspraak en dan kun je goed samenwerken. Maar betekent dat subsidies? Betekent het belastingvoordelen? Wat betekent het concreet? Nou, kijk, bijvoorbeeld uh, subsidies. De, de, de ondernemingen waar ik daarmee te maken heb, die, die zijn niet zozeer gericht op subsidies, want uh, dat uh, boos ook zelf te doen. Subsidies kunnen ook een keer vervuilend werken. Soms he, kan het nodig zijn, bijvoorbeeld voor kleine ondernemingen, om een bepaalde ontwikkeling in beweging te zetten. Dan kun je zeggen, een stadsubsidie is heel wat anders dan zo, een permanente subsidie. Daar moet je enorm mee uitkijken. Uh, waar het om gaat is dat je uh, de ondernemingen de ruimte biedt om te kiezen voor duurzame bedrijfsstrategieën. En dat is het appel dat wij uh, graag in de richting van de onderhandelaars uh, doen. En als je op die manier optreedt, voorkom je dat er, laat ik zeggen, een regel op regel wordt gestapeld. Laten we het wel noemen. Uh, internationaal heb je te maken met de emissiehandel, ja. uh, als het gaat om de CO2-uitstoot. Ja. Nou, wat zie je nu? Dan wordt gesproken over zo'n instrument, maar vaak bestaat er dan op een politiek of, of op andere plaats de neiging om te zeggen, ja, maar dan moet er nog een subsidieregeling bij. Of uh, een verplicht aandeel duurzaam. Het risico wat je dan krijgt, is dat er een stapeling van maatregelen komt. Dat wordt ook een aanvankelijk instrument en uh, wordt gerelativeerd. Dat moet je niet willen. Ja, de lijn is niet heel erg supergoed, moet ik zeggen. Uh, maar wat u zegt is, komt wel helder door. Uh, tegelijkertijd, het bedrijfsleven doet al heel veel zelf. Hè? Ik bedoel, kijk naar Unilever. Ja. Een lichtend voorbeeld, onder leiding van Paul Polman bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat bedrijf zegt, ja, het is niet alleen um, economische winst nog maar. Het is ook het passen op de aarde. Uh, en ja. vanuit die gedachte, met de consumentendemocratie in de achtergrond, moeten we wel uh, door. Wat zijn dan de belemmeringen die dat grote internationale bedrijfsleven nog ondervindt vanuit Den Haag? Wat we zeggen is natuurlijk essentieel. Het gaat niet alleen om deze multinationals. Het gaat om, om veel, iets veel belangrijkers. Het heeft te maken met het feit dat we straks in 2050 naar verwachting 9 miljard mensen hebben. Het gaat om productie- en consumptiestijlen die niet houdbaar zijn. De eindigheid van grondstoffen. En deze ondernemingen zijn bewust, zich van bewust dat het noodzakelijk is om de bedrijfsstrategie daarop te enten. Ja. Um, dat is eigenlijk de boodschap die ook zo nadrukkelijk naar voren komt. Dat betekent ook dat bedrijven nadrukkelijk kiezen voor een lange termijn focus. Laat je niet gek maken. Door de winstcijfers van het kwartaal, maar kies nadrukkelijk voor een lange termijn strategie. Dat is ja. ook de boodschap van Paul Polman van Unilever en anderen. DSM ja. krijgt bijvoorbeeld prijzen van de Verenigde Naties op het gebied van wat doen zij voor het World Food Program. Ja. Nou, wat wij nu uh, zo graag zien, dat is dat we uh, op basis van goede samenwerking met een, straks een nieuwe regering uh, ...voluit ruimte bieden kunnen geven voor dit soort ontwikkelingen. En dat betekent dat je zegt, wees terughoudend met uh, regel op regel stapelen. Je beschouw elkaar als partners, besteed er aandacht aan in handelsmissies, met andere woorden, treed gezamenlijk op. Ja, maar nou, nou, en en, en, en, en, en hele concrete zaken. Bijvoorbeeld, ik, ik was vorige week uh, woensdag, toen hadden we de dag van duurzaamheid. Toen was ik bij studenten in Utrecht. Die studenten hadden een hartstikke goed plan om in de curricula... in het hoger onderwijs nadrukkelijk aandacht te besteden aan het thema duurzaamheid. Nou, dat is ook een van de boodschappen van deze onderneming. Om te zeggen, nou besteed ook daar aandacht aan. Want het heeft te maken met de mindset ook van jonge mensen. Ja, maar goed, tegelijkertijd, uh, onder uw leiding was het, uh, het innovatieplatform... aan de slag gegaan, ja. hè, tijdens uw premierschap... Ja. Um, dit uh, gevallen kabinet, onlangs gevallen kabinet, dus het demissionaire kabinet, had in het buitenlands beleid hoog in het vaandel staan. Het belangen uh, behartigen van het Nederlandse bedrijfsleven. Kortom, er is natuurlijk van alles en nog wat geprobeerd de afgelopen jaren. Ja. Maar het is dus niet genoeg, zegt u. Nou, kijk, je kunt nooit zeggen dat er iets genoeg is. Wanneer we het hebben over het positioneren ook van Nederland. als een land, hè, wat wij noemen sustainable Valley. Een, een land dat uh, wordt gekenmerkt door het kiezen voor duurzame groei. Dan, moet, dan ben je natuurlijk nog niet klaar. Dat moet er nodig gebeuren. Maar het zijn de nodige dingen. Je hebt ja. de green deals van de, van de, van de regering met het bedrijfsleven. Ja. We hebben het vestigingsklimaat in Nederland. We hebben fantastische ondernemingen. Nou, als je al die zaken gezamenlijk goed oppakt, dan kun je ontzettend veel. Kijk, Nederland is altijd een land geweest dat over grenzen heen opereerde. Ja. Dat een had op de toekomst dat het nadrukkelijk uh, globaal wil opereren. Ja. Dat het maakt ons sterk en daar moet je ook vooral mee doorgaan, maar dat gaat niet vanzelf, dat betekent daarvoor werken elke ja. dag. Er gaat vandaag een handelsmissie naar Noord-Korea, geloof ik. Ja, dat is een voorbeeld. Zitten ze daar te wachten op duurzaam ondernemen? Noord-Korea is denk zeker wat lastige omgeving. Ik vind het wel spannend wat er gaat gebeuren. Like, zeg, ik heb zelf uh, veel meer contacten met uh, de president van Zuid-Korea. Ja. President Lee. Nou, als je nu ziet dat in een land als Zuid-Korea... en die doen het economisch heel erg goed... daar kiest men nadrukkelijk voor ook groene groei. Hè. Mijn oude collega Han sung so, die heeft daar het Global Green Provinces opgericht. Dat is een, een instituut dat nadrukkelijk wil kiezen voor groene groei. We werken daarmee samen. De, dan zie je dat zo'n land dat echt een winnaarsmentaliteit heeft... die ja. verbindt wel... Het zaken doen ja. met duurzaamheid. Nou, dat ja. vind ik zeer aansprekend. Ja, maar ze gaan naar Noord-Korea. <laughs> nou ja, het is ook wel goed om contacten te hebben. Ik maak me wel zorgen over de ontwikkeling in Noord-Korea, dat wel. Maar goed, we zullen zien wat het resultaat zal zijn van deze reis. Ja, goed. U doet in uw brief uh, aan de onderhandelaars en de informateurs... ook een oproep om een actieve lobby in Brussel te gaan voeren... gericht op het stimuleren van meer innovatie in de EU-agrosector. Ja. Uh, nou is het punt dat wij daar in Brussel natuurlijk niet meer zo heel erg goed op de kaart staan... Uh, de afgelopen tijd. Nou zei uw uh, partijgenoot Ben Bot gisteren in Buitenhof... dat we ook hmm. maar eens af moeten van dat imago van Nurkse euroscepticus. Bent u dat met hem eens? Uh, ik zelf vind dat Nederland... Uh altijd uh, heeft te werken aan een goede ontwikkeling van Europa. Onze toekomst ligt in Europa en ik heb dus ook helemaal niets met eurocepsis. Als je wilt dat Nederland internationaal exceleert, dat betekent dat je een actieve speler bent op het gebied van het werk van de Verenigde Naties, dat je ook je bijdrage levert in landen als Afghanistan of Afrika of elders, dat je een actief bedrijfsleven hebt ook dat je kiest voor de Europese ontwikkelingen. We kunnen helemaal niet zonder Europa ja. uh, en wat betreft dat euroceptische euro houding, daar schiet je helemaal niets mee op en ik ben er ook weer fel tegen. Hebt u een goede de vriend Wouter Bos nog gebeld eigenlijk. Die zit namelijk als uh, informateur aan tafel daar. <laughs> Iedereen heeft zo zijn werk op het ogenblik. <laughs> nee dus. <laughs> nee, maar dat, kijk, we hebben deze brief gestuurd. Dat doe ik samen met de acht CEO's van de grote onderneming. Ik denk deze boodschap bij Wouter Bos en Henk Kampen helder overkomt. Goed. Het uh, punt is natuurlijk dat uw partij daar niet aan tafel zit. Zou het dat niet wat makkelijker hebben gemaakt voor u? Nou, volgens mij gaat het hier niet eens zozeer om de partij. Het gaat hier veel meer om wat wil je met elkaar bereiken. Uh, en ik hoop ook dat de partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten... VVD en PVDA, ook uh, nadrukkelijk willen kiezen voor dit thema van duurzame groei. Uh, voor samenwerking met uh, ondernemingen in Nederland. Nederland op de kaart zet internationaal als een, als een internationale speler. Ik hoop dat dat werkelijk de uitkomst zal zijn. En deze ondernemingen, uh, die wilden heel graag aan bijdragen. En dat is ook de reden waarom we deze brief hebben geschreven. Ja, op zichzelf zou dat met Mark Rutte, die zichzelf ooit rechts noemde... en Diederik Samsom, die... Die, uh, nou, ik geloof het, niet op het dak van uw torentje heeft gezeten... maar toch in ieder geval als Greenpeace-actievoerder... aan de werking vroeger, zou het moeten lukken, toch? Ja, maar ik, ik, het zou moeten kunnen. Kijk, uh, Mark Rutte heeft opmerkingen gemaakt... Uh, u zei het al, over het thema uh, groei in, in, en dat in relatie met uh, groen. Uh, de achtergrond van Diederik Samsom is, uh, is bekend. En uh, We hebben trouwens ook eerder, het uh, was in mei, een goed overleg gehad. Ik zei het al met uh, Mark Rutte en enkele andere bewindslieden. En toen hebben we ook gemeenschappelijke afspraken gemaakt. Wat kunnen we elkaar voor betekenen? Uh, wat betekent het voor handelsmissie? Wat betekent het voor uh, gemeenschappelijke activiteiten? Uh, we zijn ook al bezig met na te denken over een initiatief volgend jaar in New York. Nou, die samenwerking is goed en dat moet vooral zo doorgaan. Goed. Uh, ik zei het al, uw partij zit niet aan tafel. Uh, ik kan toch niet weerstaan om de vraag even te stellen hoe u aankijkt tegen de ellende bij het CDA. Ja, dat is wat anders dan het onderwerp dat we het over hebben nu. Ja. Ja. Nou, kijk, het is natuurlijk het is liever een andere uitkomst gezien, dat spreekt vanzelf. Ja. Het CD heeft eerder moeilijke momenten meegemaakt en het is wel een partij die heel veel in huis heeft. Als ik nu ook zie de ontwikkelingen waar ik mondiaal tegen, uh, tegen loop. en nu, ik krijg veel, ik kom in heel veel landen op het ogenblik, uh, eind deze week gaan de Verenigde Staten, volgende week zit ik in China. Overal zie je dat het thema lange termijn oriëntatie, de samenwerking tussen overheid, de bedrijfsleven, kennissector, uh, de morele kant van vraagstukken, dat die echt overal hoog op de agenda, Staat. Dat is ja. wel verbonden met het CDA. Maar zoals gezegd, ze ik heb nu een, een andere uh, rol. En dat is aan de partij zelf om uh, de rug te rechten en uh, de koers vooruit uh, uit te zetten. Ja. Uh, en ik heb nu een andere rol. Daar klinkt enige opluchting in door. Ach, ik lucht, je, je het is altijd een kwestie van uh, situaties onder ogen zien... en keihard werken aan je idealen. En dan kun je ontzettend veel bereiken. En dat vind ik ook het fijne om nu uh, in het bedrijfsleven bij te dragen... weer een kwaliteit van samenleven. En dat is ontzettend stimulerend om met deze grote ondernemingen... internationaal te opereren. En dat doet u nu als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition. Mondvol wel, moet ik zeggen. Ach, DSGC gaat ook aan. Ja, dat is fijn. <laughs> Meneer ik dank u zeer. Graag gedaan. Tot u. De vraag van vandaan. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Vandaag wordt de Nobelprijs voor de economie uitgereikt. De winnaar krijgt 8 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo'n 900.000 euro. Waar komt dat prijzengeld eigenlijk vandaan? Simon Roosendaal is wetenschapsjournalist bij Elsevier en die heeft het antwoord. Dat prijzengeld komt uit de rente van het niet onaanzienlijke kapitaal dat Alfred Nobel uh, bij zijn uh, dood naliet. Uh, Alfred Nobel. De Zweedse ondernemer is uh, schathemeltje rijk geworden met uh, dynamiet, met nitroglycerine. En uh, die had een hoeveelheid geld uh, nagelaten dat omgerekend naar nu 225 uh, miljoen euro bedraagt. Dat heeft hij in, uh, laten we maar zeggen, op een uh, soort uh, spaarpotje gezet. En uit de rente daarvan worden vijf uh, Nobelprijzen elk jaar bekostigd. En de zesde, economie, die wordt betaald door de Zweedse staatsbank. Het prijzengeld is iets minder geworden in de loop der jaren... door de tegenvallende economie. Uh, en bedraagt nu ongeveer 1 miljoen euro voor elke Nobelprijs. Anders het antwoord van Simon Roosendaal, dan weet u dat ook weer. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Utrecht. Terug naar, met toeters en bellen nieuws, de jaar. Terwijl de vuilniswagen voorbij rijdt, zie ik hier uh, in de parkeervakken ja, weinig uh, auto's staan. Je zou zeggen dat uh, iedereen hier uh, lekker aan het werk is. Uh, een deel van de mensen is gelukkig uh, weer aan het werk. Nog niet genoeg. Wat dat betreft uh, is de werkloosheid nog te hoog in Zuiden. Maar uh, er is wel een kleine eerste verandering zichtbaar. Oké, okay, nou de eerste goede tekenen. U hoort de herkenbare stem van Ella Vogelaar. We lopen zoals u al zei door Zuilen. Dat is een van de 40 wijken die u een jaar of vijf geleden heeft omgedoopt tot Prachtwijk, Krachtwijk, Vogelaarwijk. Van die 40 zijn er nu nog 39 over, want in Amersfoort. De wijk Kruiskamp die is nu geschrapt, want uh, ja, de missie is volbracht. Bent u als oud-minister, als aanjager, trots? Ja, natuurlijk. Want uh, ik heb steeds gezegd uh, dat gaat op zijn minst acht jaar duren... voordat we dat uh, voor elkaar krijgen. Dus dit en... is een meevaller? Ja, dat is dus sneller gegaan daar dan uh, we gedacht uh, hebben. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Nou, we lopen even een stukje verder door de wijk uh, Zuilen, dus in Utrecht. Waarom is Kruiskamp in Amersfoort wel klaar en Zuilen nog niet? Nou ja, de problemen zijn hier uh, hardnekkiger. Uh, de werkloosheid uh, is dus nog te hoog. Nog te veel voortijdige schoolverlaters. Overlast uh, van uh, jongeren die uh, het criminele pad uh, opdreigen te gaan. En er liggen nog een paar hele grote opgaves... als het gaat om sloopnieuwbouw en renovatie van uh, stukjes in de wijk. En dat is nog steeds niet gebeurd? Nee, ondertussen hebben we natuurlijk ook de financieel-economische crisis uh, gekregen. Waardoor woningbouw wat lastig wordt. Maar ja, dat betekent dat woningcorporaties minder middelen hebben... dan we vijf en een half jaar geleden met elkaar uh, dachten. En dat betekent dus dat die ook allemaal aan het kijken zijn... van moeten we dingen in een lager tempo uh, doen... Uh, dan we afgesproken hebben vijf en een half jaar geleden. En is die hier in Zuilen wel al iets te zien van vijf jaar vogelaren? Jazeker. Kijk, uh, om u heen. We zien hier twee uh, voormalige lagere scholen in de wijk. Dat ja, is een mooi uh, ja, historisch pand. Ja, absoluut. Die zijn en, opgeknapt. Uh, die zijn opgeknapt. en hebben een nieuwe bestemming gekregen. Daar zit de Color Kitchen, dat is een leerwerkbedrijf, zit erin. Er zit een huis voor de amateurkunsten in. Welzijnswerk zit erin. We zijn in Nederland natuurlijk uh, behoorlijk ongeduldig. Maar 5,5 ja, jaar en dan ja, nog maar één van die 40 wijken waar uh, ja, de missie is volbracht. Dat klinkt mij niet zo heel snel in de oren. Nee, maar ja, ik zei u al, ik heb steeds gezegd, het duurt tenminste acht jaar. Dus ik vind het wel razendsnel als je dan na vijf en een half jaar al de eerste boven Jan hebt, om het maar zo te zeggen. En bijvoorbeeld hier in Zuilen, gaat acht jaar, gaat dat lukken? Dat weet ik niet. Daar durf ik geen harde uitspraken over te doen. Want ik zei u al, de financieel-economische crisis is er. Dat betekent dat de dingen misschien iets langzamer uh, nu kunnen gaan dan we eigenlijk gewild uh, hadden. Voor 2007 gebeurde er in uh, al die 40 uh, vogelaarwijken natuurlijk ook al van alles. Alleen zat uh, uw naam er nog niet achter. Uh, uh, nu zegt u ook van ja, we moeten wel een beetje geduld hebben. Is er dan wel echt zo'n heel groot verschil, zo'n groot omslagpunt geweest in 2007 met, uh, met uw uh, missie? Ja, absoluut. Ik heb er van begin af aan op gehamerd... dat de bewoners veel meer bij de ontwikkeling van die wijken betrokken moeten dat worden. Dat gebeurde niet? Nee, dat gebeurde veel te weinig. Dat de samenwerking tussen de gemeentes en de woningcorporaties verbeterd moest worden. Die werkten ook veel te veel langs elkaar heen. Nu hebben ze overal één gemeenschappelijk plan. En wat ik heel belangrijk vind, is dat ik ervoor gezorgd heb dat die bewoners... Eigen geld kregen waarmee zij initiatieven konden nemen om de problemen in de wijk aan te pakken. Het was veel meer dan symboolpolitiek? Absoluut. Ga het vragen aan de bewoners en die zult het horen. U uw hart ligt nog steeds hier in de wijk, hè, als ik het zo hoor. Ja, ik kom ook nog regelmatig uh, in de wijk. Hier in Utrecht sowieso, omdat ik voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros, dat is de grootste woningcorporatie, die heeft hier bijvoorbeeld in Zuilen 40% met, van dus alle met, huizen... Dus met een andere pet... Doet u nog steeds eigenlijk bijna hetzelfde werk? Nou, nee. Ik doe het vanuit een verantwoord, andere verantwoordelijkheid. Een, een andere positie. Als ik het zo hoor, zelfde passie. Ja, absoluut. Dat wel. Dank u wel. Graag gedaan. Niels, Jaeger in gesprek met Ella Vogelaar. Straks, Beieren wil onafhankelijkheid. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1964. Please do it. Even educated please do it, let's do it, let's fall in love. Ja, Eartha Kitt, met een van de klassieke liedjes van de Amerikaanse componist en tekstschrijver Cole Porter. Deze dag in 1964 overleed hij jazzzanger en kenner Edwin Rutte. Is een groot bewonderaar van een van de bekendste liedjeschrijver van de 20 e eeuw. De tijd van die American songbook, de Standards, de Evergreens. I get no kick from champagne. En bovenal dat Cole Porter de man was van tekst en muziek. Gershwin schreef de muziek, maar Ira Gershwin de teksten. Porter deed beide. Every time. Feestig, alliteraties, binnenrijmen, fantastisch. Het is, een, het is op zichzelf een raadslachtige man die in een moeilijke tijd leefde. Het bleek dat hij later homoseksueel was. Dat kon je in die tijd kon je dat niet uiten. Trouwde met een iets oudere vrouw zijn altijd getrouwd gebleven. Later kon hij daarvoor uitkomen. Hij was geestig. Hij was elegant. De man met de sigarettenpijp. Laatste deel van zijn leven woonde hij in de towers van Waldorf. Een bereisde roel woonde in Parijs. Ging de hele wereld over. Hier en daar wat aan de ijdele kant. Maar mag het ook als je zo ongelooflijk veel gedaan hebt. De grootste verdienste van, van Porter is dat hij groot focus legt op Amerika... Voor wat betreft de muziek. Amerika wordt wel eens het, dan het nieuwe continent genoemd, maar we moeten niet onderschatten wat deze mensen doen. We noemen dat dan wel lichte muziek, maar pas even op. Ja, ik, ik weet niet of het goed is, maar ik heb een. Uh, ik heb zo'n zo, zo, zo lijstje. I get a kick out of you. I love Paris in the springtime. It's too darn hot. I've got you under my skin. Every time we say goodbye. Don't fans me in. Night and day, Cole Porter, you are the one. Let's do it. Het weer Rutte over de dood van Cole Porter. Deze dag in 1964. Sweet pea,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 Crumbled. I'm trying to stay humble But I never think before I say mm -hmm. Sweet pea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 Amos Lee, sweet Pete. is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Caro op radio 1. Beieren. In Duitsland, dames en heren. De meest successe, uh, succesvolle deelstaat daar wil onafhankelijk worden. Het zuiden van Duitsland is goed voor 40% van de Duitse economie, maar onafhankelijkheid hoeft Beijeren geen meer geld af te dragen aan Noord-Duitsland en het Europese noodfonds. Rob Zavelberg, correspondent daar in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het een serieus plan? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uh, Bayern is. Uh... Ja, op weg naar uh, hegemonie lijkt het wel in Europa. Ze zijn zo succesvol, ze zijn zo rijk en nu ook zo zelfbewust dat zij denken van uh, we kunnen wel zonder Berlijn. Maar niet alleen zonder Berlijn, misschien ook wel zonder Europa. Dan hebben we dus over een aparte autonome staat erbij in Europa. Ja, zo snel gaat het natuurlijk niet. Maar je moet wel beseffen, ja, Beieren, 12 miljoen mensen in Beieren verdienen zo'n 442 miljard euro. Tegenover 17 miljoen Nederlanders die 407 miljard verdienen. Dus Beieren is eigenlijk de kampioen van Duitsland, ook de kampioen van Europa. Uh, dat is al vrij lang zo. Je praat over namen als uh, Siemens en BMW, Adidas en Puma, allemaal uh, wereldbedrijven. De halve wereld die ook uh, naar het Oktoberfest in uh, München wil. Ja, en natuurlijk uh, Louis Vergaal, die zei het al, weer zijn die beste. Ja, dat vertelde hij toen op de Marienplatz in München. En uh, je ziet dus ja, bij een ongelooflijk trotsland, maar ook met reden trots. Ja, wie trekt die car? Wie wil dat dan graag? Nou, momenteel is dat uh, premier Zeehover uh, van de uh, regeringspartij CSU... die ook in Berlijn in de regering uh, zit. En uh, die heeft een commissie uh, geformuleerd. En in die commissie uh, gaat het eigenlijk om het doel... Ja, meer rechten uh, voor uh, Beieren te krijgen. Maar de leden van die commissie willen eigenlijk ook wel onafhankelijkheid. Ja, maar je zegt net zelf al... de man is ook lid van de regering in uh, Berlijn. Ik kan me voorstellen dat Angela Merkel tegen hem zegt... Uh, luister eens even vriend, dat gaan we niet doen. Nee, natuurlijk niet. Kijk, uh, Merkel heeft sowieso Beieren ook uh, nodig... Ja, uh, niet alleen voor het voetbal in Duitsland, maar uh, vooral ook uh, natuurlijk voor het, uh, voor het geld. En het noorden van Duitsland is een stuk armer dan het zuiden van Duitsland. En het is in Duitsland, uh, net als in Europa, zo dat uh, de rijkere gedeeltes betalen voor de armere gedeeltes. Tenminste, dat is in de eurocrisis nu uh, ja. eruit gekomen. En ja. het zuiden van Duitsland financiert vooral het arme Berlijn en het noorden van Duitsland. Met andere woorden, dat, de, dat betekent dus dat Duitsland zijn motor dreigt te gaan verliezen in het hart van een economische crisis. Ja, zo snel zal het niet gaan. Maar in elk geval is het uh, net als in uh, of, uh, Catalonië of in uh, Schotland zo. Dat Beieren meer uh, rechten wil. Een mogelijke afsplitsing. En vooral ook minder betalen. Ja. En hoe groot is de kans dat dat op korte termijn gaat lukken? Nou, op korte termijn denk ik uh, niet, uh, niet al te groot. Maar het zal wel zo zijn dat uh, Beieren uh, minder uh, wil betalen. Bijvoorbeeld, ze betalen nu elk jaar 4 miljard euro. Uh, die bijvoorbeeld naar de stad Berlijn gaan. Ja. En uh, ja, dat moet dus uh, snel gaan veranderen. Goed, met andere woorden, iets om in de gaten te houden. Want dat kan ook voor de stabiliteit van Europa en met name de economische stabiliteit grote gevolgen hebben. Dankjewel Rob vanuit Berlijn. Straks dames en heren, de hefontwikkelingsorganisaties maar open zegt een voormalige ontwikkelingswerker. Zometeen in het vervolg. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.